9 uur. Marielle Hageman met het NOS-journaal. Facebook gaat de inhoud van de mobiele berichtendienst WhatsApp... niet gebruiken voor advertenties of andere diensten. Volgens Facebook-baas Mark Zuckerberg blijft het team onafhankelijk. Foto's en data worden niet opgeslagen op servers... mede omdat gebruikers dat niet willen. Hij zei dat het dom zou zijn daar verandering in te brengen. Deze week werd bekend dat Facebook WhatsApp overneemt voor 19 miljard dollar... Veel WhatsApp-gebruikers stapten daarop over naar een andere berichtendienst. De Amerikaanse regering is bereid de nieuwe machthebbers in Oekraïne... financieel te steunen om stabiliteit te creëren. Volgens Washington moet de steun allereerst van het Internationaal Monetair Fonds komen. Waar nodig zal de VS samen met andere Westerse landen financieel bijspringen, zegt een woordvoerder. Er zijn geen bedragen genoemd. Volgens de Amerikanen moeten de Oekraïne zo snel mogelijk steun krijgen... zodat hervormingen kunnen worden doorgevoerd. De Verenigde Staten en Zuid-Korea zijn begonnen... aan een jaarlijkse gezamenlijke legeroefening. Noord-Korea noemt de oefening een provocatie... en zegt dat de beide landen zich voorbereiden op een oorlog. De oefening wordt gehouden op het Koreaanse schiereiland. Er doen ruim 12.500 Amerikaanse militairen aan mee. Acteur Harold Ramis, die bekendheid kreeg met zijn rol in de film Ghostbusters... is op 69-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan een zeldzame vaatziekte en stierf thuis in Chicago... Ramis speelde een van de zelfbenoemde geestverdrijvers in Ghostbusters uit 1984 en het vervolg uit 89. Daarnaast had hij rollen in Stripes, As Good As It Gets, en Knocked Up. Rames was ook achter de camera te vinden als schrijver en regisseur. Hij regisseerde onder meer Groundhog Day en Analyze This. Het weer vanavond en vannacht droog, het koelt af tot een graad of vijf. Morgenochtend eerst nog wat zon, vanuit het zuidwesten gaat het regenen.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 lobby met Martijn de Geven. Goedenavond en welkom bij WNL De Haagse Lobby, een programma waarin we iedere week de meest opvallende politieke kwesties ontleden. Vanavond uitgebreid, uitgebreid aandacht voor Oekraïne. Nu de eerste voorwaarden uit het akkoord van vrijdag zijn ingevoerd, gaat het diplomatieke spel in de eindfase. Wordt het Rusland of toch de EU? Ondertussen wordt het steeds duidelijker hoeveel werk er aan de winkel is. Wie gaat het land er economisch weer bovenop helpen? En belangrijker nog, waarom? Hoe groot zijn eigenlijk onze economische belangen? Komen de 250 Nederlandse bedrijven in de Oekraïne in de problemen? We bespreken het met oud minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal... Tweede Kamerlid Joël Voordewind en ondernemer in Oekraïne Frans Lavoy. En in de Schatkamer vertelt onderzoeker Peter van der Heijden... hoe ons huidige on onderwijs is ontstaan. Het had weinig gescheeld, want het politieke spel had het gewonnen van de inhoud. Dat en meer. Zo in de Haagse lobby, maar nu eerst de drie van WNL. Het nieuws van WNL. Met een Engelstalige campagne hoopte de Tilburgse D66-fractie... de expats die de stad rijk is, naar de stembussen te lokken. Raadlid Peter van Gol is erg blij met de manier waarop zijn partij de mensen benadert. Ik kan u vertellen dat de gemeente helaas op dit moment dat nog lang niet altijd doet... en lang niet altijd oog heeft voor die vele buitenlanders die tijdelijk in Tilburg uh, verblijven. En wat ons betreft uh, kan en moet dat. En zeker ook voor Tilburg, dicht bij de grens, uh, met België... Uh, is daar nog heel veel winst te boeken. Judoka-Henk Grol heeft vandaag in een pleidooi-premier Rutte en minister Schippers opgeroepen... tot het instellen van een financieel vangnet voor gepensioneerde sporters. Vooral de minder bekende sport, topsporters hebben baat bij zo'n initiatief, stelt Van Grol. Sommige sporten zijn commercieel minder aantrekkelijk en die moeten we ook helpen. Die moeten we ook zorgen dat die gewoon na hun carrière iets normaals kunnen opbouwen. Nederland heeft voorlopig geen, geeft voorlopig geen financiële steun aan Oeganda... Nadat een omstreden anti homo wet van kracht is geworden, D66-Kamerlid Sjoert Zoertsma heeft wel een alternatief voor ogen waar het hulpgeld voor Oeganda naartoe kan. Ik denk dat we die 7 miljoen euro die we nu aan de Oegandese regering geven, dat we die zouden moeten geven aan het Oegandese maatschappelijk middenveld, aan lokale organisaties die zich daarin zetten voor mensenrechten in het algemeen, maar voor homorechten in het bijzonder. Juist nu moeten we hun dat extra steuntje in de rug geven en uh, kijken of we hun projecten, hun organisaties extra kunnen financieren. Wie wel voor de wind. Kamerlid voor de ChristenUnie. Goed idee van uh, collega? Ja, we hebben gezamenlijk ook Kamervraag gesteld ja. uh, vanmiddag toen het nieuws uh, bekend werd. En gelukkig heeft uh, Timmermans daar snel op gereageerd. En heeft gezegd dat de hulp stopgezet moet worden. En eens met de collega Schoots, maar dat we het uh, geld beter kunnen besteden. Het zij aan onderwijs bijvoorbeeld in Oeganda. Het zij toch aan die mensenrechtenorganisaties die het heel hard nu kunnen gebruiken. Helder. Maar liefst, 25 miljard is er volgens de interim nodig... om Oekraïne de komende twee jaar voor een faillissement te behoeden. En de grote vraag is dus, wie zal Oekraïne nu te hulp schieten? Want het land is vrijwel failliet. De economie van Oekraïne stond het afgelopen jaar stil. En de nationale munt is de afgelopen maanden met meer dan 8% in waarde gedaald. Komt Europa niet met geld over de brug... dan wachten, wachten ook honderden Nederlandse ondernemers daar een onzekere toekomst. Hoe groot zijn onze eigen belangen bij politieke en economische rust? Daarover bij onze gast, oud minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal... ondernemende Oekraïne Frans Lavoy en Tweede Kamerlid... u hoorde hem net al, voor de ChristenUnie, Joël Voor de Wind. Meneer Voor de Wind, zoals gezegd... het spel lijkt zich in de eindfase te gaan begeven. Premier Medvedev erkent de nieuwe regering van de nationale eenheid niet. En dat is het zoveelste teken dat Rusland het akkoord niet serieus neemt... Is het akkoord überhaupt nog iets waard? Ja, daar zal opnieuw naar gekeken moeten worden. De, het parlement is natuurlijk nu aan zet, heeft de macht overgenomen. De parlementsvoorzitter uh, fungeert nu als, als waarnemend president. Ja, De Russische ambassadeur is teruggeroepen. Dus het staat allemaal weer op scherp. En uh, ik hoop echt dat uh, zowel Rusland als de Europese Unie het hoofd koel kan houden. Want nu is het, belang, het belangrijkste nu is dat de rust terugkeert, de veiligheid terugkeert. En, en vervolgens moeten we gaan kijken hoe we de economie weer kunnen opbouwen daar. Uh, meneer Rosenthal, uh, de EU vond het in uh, november eigenlijk moeilijk. Uh, toen de onderhandelingen werden afgebroken, eigenlijk moeilijk om te bepalen hoe zich moest opstellen. Pas toen het geweld eigenlijk escaleerde, daar uh, kwam de crisisdiplomatie. Nou, u bent natuurlijk onze uh, diplomatendeskundige aan tafel. Wat is crisisdiplomatie en wat, wat, wat heeft dat ongeveer betekend? Ja, crisisdiplomatie, als, als het daarom gaat, dan betekent dat dat. Uh, ja er uh, veel intensiever wordt gecommuniceerd... dat er uh, mensen uh, ineens ter plekke gaan... terwijl ze anders uh, een uh, bezoek even rustig een paar weken voorbereiden. Dat soort dingen zie je, uh, hebben we dus ook hier gezien. Hè? Dus uh, ook onze minister is ineens op stel sprong naar Kiev gegaan. Uh, dat, dat zijn het zo de, de zaken die dan spelen. Maar uh, uh, voor Europa geldt dan ook nog eens het probleem dat er meteen ook in de crisisdiplomatie zit van wie doet wat. We hebben, sommigen zeggen helaas, anderen zeggen gelukkig... niet de situatie dat bij alles en nog wat, wat er echt aan grote zaken speelt... er maar één iemand is die dan belt en gebeld wordt, de hoogvertegenwoordiger. Nee, je ziet nu dus ook dat er allerlei belangen... ook binnen Europa door elkaar heen spelen... Je ziet dus ook dat de ministers van buitenlandse zaken... van Duitsland, Frankrijk en Polen daar naartoe gaan namens de EU. Wat dat betreft lopen dus ook de Europese en die nationale belangen gouden door elkaar. En als we het over nationale belangen hebben... spelen wij een rol in deze diplomatie, onze Nederlandse belangen? Wij, wij, wij spelen een rol, maar we moeten die rol nooit overdrijven. En in dit soort situaties is elk land van de Europese Unie... er zich van bewust dat men toch wel dan de koppen bij elkaar moet steken. En het, eh, zeker wanneer het bijvoorbeeld gaat om mensenrechtenproblematiek... Eh, democratie, et cetera, toch het te spelen via Brussel. kom maar uitgebreid over te spreken zo direct. Uh, meneer Lavoy, u heeft een uh, koffiebedrijf, Kalka. Ja. Wat voor bedrijf is dat? Hoeveel mensen werken daar? Er werken bijna 500 mensen. En zijn dat allemaal lokalo's of zijn dat Nederlanders? Het zijn allemaal lokale mensen. En wij zijn, ik zeg altijd maar om het simpel te houden... wij zijn de Douwe Egberts van... Oekraïne. Kijk, daar hebben we er een beeld bij. Um, wat vandaag is in dit voor u? Ik bedoel, als u deze dynamische tijden meemaakt... Is, is dat goed of slecht voor de business? Uh, er wordt duidelijk minder koffie gedronken... zoals ook heel veel andere dingen minder geconsumeerd worden... omdat mensen natuurlijk met heel veel belangrijkere zaken... op dit ogenblik bezig zijn. En dat is in die zin voor de bedrijven natuurlijk negatief. Uh, anders dan dat de meesten wel heel veel sympathie hebben... voor wat er op dit ogenblik gebeurt. Ja. Um... Maar als we naar uw bedrijf kijken, komen de mensen gewoon naar hun werk toe? Gaat het leven gewoon door? Ik begrijp bijvoorbeeld dat vandaag in Kiev zelf weer de barricades worden opgeheven, de metros weer rijden. Is het weer een beetje business as usual of is dat te veel? Dat is in die zin te veel, dat er wel degelijk nog steeds het domineert, de gesprekken. Wij hebben ook in de afgelopen maanden mensen daar met bussen heen gebracht op onze kosten. Die voor ons werken, omdat die per se daar ook aanwezig wilde zijn... om een statement te maken dat men het niet eens was met het regime. Ja. Um, u bent ook nog een keer oud-voorzitter van de Kamer van Koophandel Nederland... en vertegenwoordigt uh, nu op dit moment een kleine 60 ondernemers in de Oekraïne. Wij zaten onze research een beetje doen... toen laatst dat er 250 Nederlandse bedrijven zitten... dat we de derde investeerder daar zijn. Vond ik verrassend veel. Wat is er zo aantrekkelijk om daar je te vestigen? Uh, het is een land wat uh, redelijk dichtbij ligt. Hè. Heel veel uh, ondernemers zoeken het uh, vaak uh, in het Verre oosten, uh, Zuid-Amerika, noem maar op. Uh, Oekraïne ligt op uh, Lviv op slechts 1600 kilometer. Hè. Dus een klein beetje vakantietocht en je bent er. Uh, het deelt natuurlijk onze grond, hè, de Europese gedachten. En het is ook een land van grofweg 50 miljoen mensen. En in die zin potentieel een goede markt. Op zo'n moment als dit dan, zijn er nu, merkt u dat wij spreken uh, conculega's uit de markt uh, zich terugtrekken? Of, of dat er bewegingen in de markt zijn of is het relatief rustig? Nou de mensen die er zitten, die blijven er zitten omdat je geen optie hebt. Hè? Dus je hebt geen keuze. Degenen die daar willen investeren op, uh, op termijn, daar zullen een groot aantal uh, de investeringen dan wel de beslissing om te investeren even uitstellen. Dat lijkt mij... De hand liggen. Wat voor soort bedrijven? Waarom zitten wij daar? Wat voor een type bedrijf hebben we daar gevestigd? Um, met heel veel Nederlandse expertise en dat heeft dan heel vaak met landbouw, tuinbouw, um, nou ja, levende haven zoals onze Friese Stamboek gaat erheen. Heel veel uh, infrastructuurprojecten ook. We hebben meegeholpen onder meer die stadions daar te bouwen met voetballen, okay. um, transport, uh, Hollands, wijzen, Hollands glorie. Absoluut. Hollands glorie. Ja. Ja. Um, meneer Voor de Wind. Um, de, heeft u inschatting dat de Nederlandse bedrijven op dit moment lijden onder deze onrust? Nou uh, ja, ja, dat zou ik van een afstand moeten inschatten. Meneer Davor zou dat iets beter nog kunnen inschatten dan mij. Maar uh, ja, in ieder geval <coughs> lijkt me dat nu de rust uh, weer terugkeert. En dat men wel even de kat uit de boom kijkt om te zien of die politieke stabiliteit uh, terugkeert. Uh, ja, uh, één op de drie. Uh, uh, we zijn in de top drie van de investeerders in de Oekraïne. Dat is voor de Oekraïne wel een degelijk. Uh, uh, een aardig gewicht, maar voor Nederland is het natuurlijk ja, ja. nog maar 0,3% van uh, onze export. Nou, lees je overal dat de dreiging is dat zo'n land failliet zou gaan, als ze niet heel snel die miljarden uh, krijgen. Maar het is mij nog steeds niet echt duidelijk. Wat gebeurt er nou als een land failliet verklaart? Meneer dat wil ik nu even vragen. Uh, op een dag wijsspreken wordt het land failliet verklaard. En als de volgende dag de bevolking weer opstaat, wat is er dan? Wat gebeurt er dan? Ja, dan, dan gebeurt er misschien nog niet onmiddellijk op diezelfde dag. Maar waar het op neerkomt is dat dan alle collectieve voorzieningen... om daar, daarmee mee te beginnen, ineens niet meer te betalen zijn. Tenzij de uh, geldpersen worden opengezet. Ja, en dat lijkt dan even heel aardig. Dat is dan voor twee of drie dagen, maar dan uh, is het ook weer uh, klaar. Maar dan heb je dus een burgeroorlog binnen, binnen afzienbare tijd ongeveer? Het is niet leuk om als land failliet te gaan. Ja. Nee. Ik zie en en, en uh, bovendien geldt natuurlijk dat... Uh, even los van of zo'n land failliet gaat of niet... En dat zet ook aan bij, die, bij dat punt van die prognoses voor het bedrijfsleven. De prognose in uh, oktober 2013 was een groei van 3,5%, van Nou, die, daar kunnen ze dus nu naar fluiten. En dat is voor zo'n land met 45 miljoen inwoners en een uh, toch al uh, lage levensstandaard, is dat dus Funest. Ja. Meneer Lavoy, um, wat zou het voor u bedrijf betekenen, zo'n land van je traat? Is het ook einde voor u, einde oefening? Het uh, wordt uh, extreem moeilijk, omdat dat direct de dag na het uh, uh, faillissement... Uh, zal de uh, koers van de naar de lokale valuta, in elkaar klappen. Ja. En dat zal import uh, onmogelijk maken. En dan heb je dus een hele andere situatie in ons bedrijf. Het is voor een deel een groot deel afhankelijk van het importeren van koffie... wat niet verbouwd wordt in de Oekraïne. Dus moeten wij importeren, moet in harde valuta betaald worden... en dat wordt dan een onmogelijke zaak. En toch ook het omgekeerde biedt zo'n crisis eigenlijk ook misschien weer mogelijkheden voor u? Um, sommige exporterende bedrijven, en dan heb ik het niet over mijn eigen uh, bedrijf, um, dat zal gemakkelijker worden, want het is altijd uit een lagere kostbasis uh, kun je dan meer exporteren. Ja. Mag ik een vraag stellen? De, de, de, de, maar nu wordt het al veel duurder voor u om de producten die u uh, vermaakt uh, om die te importeren, want de inflatie is natuurlijk gigantisch geweest. De vraag van je wel uh, voor de wind. Het gaat niet zozeer om de inflatie, want de cijfers betreffende de inflatie zijn op zijn zachtst uitgedrukt niet heel betrouwbaar. Ik kijk bijna altijd alleen naar de valutakoers, omdat de valutakoers ja. uiteindelijk weergeeft wat men echt van het land denkt. En de valutakoers is van 8,30 tegen de dollar naar 9,30 gegaan, dus er zit ongeveer 15% devaluatie in. Ja. Ja. Kost u extra geld? Ja. ja, extra geld. We gaan even luisteren naar nogmaals de Tweede Kamerlid voor D66, Sjoerd Sjoerdsma. En hij vertelde ook, ook nog over het andere belang dat hiermee <tie> meespeelt. We zijn uh, een aantal grote bedrijven waaronder Shell die investeringen hebben. En nou, ik begrijp ook ja. pensioenfondsen die daar investeringen hebben uitstaan. Zoals pensioenfondsen overigens in veel Europese landen investeringen hebben uitstaan. Maar dat is natuurlijk wel belangrijk uh, als je in je achterhoofd... dat ja, stabiliteit van belang is voor die investeringen... en zonder, stabi zonder stabiliteit de investeringen misschien een stuk minder waard zijn. Ja. Dat lijkt mij politiek relevant. Als daar ook ons pensioengeld zit, meneer de Ja, zeker. Dat uh, weten we van de discussies over Israël. En uh, de pensioenfondsen die zich uit Israël terugtrekken. Daar krijg je altijd een politieke discussie ook over. Maar uh, ja, dat, zegt, uh, dat zegt nogal wat natuurlijk als we dit soort ontwikkelingen krijgen. Shell, de belangen van Shell zijn erg groot uh, in, de, in de Oekraïne. Dus ze staan voor Nederland ook toch wel uh, aardig het belang op het spel. Meneer Rosenthal? Ja, ja ik, wilde, ik wil dit niet uh, uh, uh, een beetje bagatelliseren. Maar wat, wat er net ook al even langskwam... in het grotere mondiale spel... Ja. zijn de belangen voor klein. Nederland in Oekraïne natuurlijk uh, relatief klein. En ik zou bijna zeggen, ga even daar de oostgrens over... en dan heeft Shell bepaald grotere belangen... aan de oostelijke kant van de Oekraïne, in Rusland dan in Oekraïne. Maar dan, we gaan zo richting de muziek... maar dan wil ik u eigenlijk ja. even ook vragen... dan is het eigenlijk dus <coughs> net niet groot genoeg... deze relevantie om het te laten meewegen... eventueel in de opstelling die we tegen dit land hebben. Mag ik het zo? Nee, je moet het wel meewegen... want eh, als het economisch kapot gaat... is het zeker dat het politiek ook kapot gaat is en gaat. Maar u bent oud minister van Buitenlandse Zaken. Kan je dan deze belangen van Nederland... op deze roerige tijden, waar iedereen door elkaar heen gaat... waar er weinig regie lijkt te zijn, om het maar zo te zeggen... hoe kun je dan als politicus die Nederlandse belangen goed behartigen? Door ervoor te zorgen dat je, dat je wanneer je merkt... dat het zwaartepunt nu op dit moment ligt in Europa... ervoor te zorgen dat je de Europese agenda... Zoveel in de richting van de Oekraïne zoveel mogelijk... Uh, ook vanuit Nederlands belang uh, bekijkt en ook daar invloed op uitoefent. En dat kan natuurlijk wel. Heel kort, Meneer Levoy. Nou, ik vind wel dat een regering, in dit geval de Nederlandse regering... die heel enthousiast geweest is in het begin... en we hebben het over 10, 11, 12 jaar geleden... met toen uh, Yudchenko aan de macht en de Oranje Revolutie... die uh, vele tientallen bedrijven gestimuleerd heeft... ga mee en, en investeer in de Oekraïne en ondersteun die Oranje Revolutie kun je na tien jaar niet zeggen, ja, het bevalt ons nu even niet... nu even allemaal wegwezen, want dat gaat, denk ik, niet werken. Je kunt niet investeren en dan na een paar jaar weer verwijnen. Maar vindt, vindt u dat de Nederlandse politiek de verantwoordelijkheid... voor die gedane uitspraken onvoldoende neemt? Nee, maar ik vind wel dat ze die mee moeten wegen. En het is niet aan de politiek om te zeggen... we zijn van links even naar rechts gegaan... want zo kun je geen ontwikkeling in een land stimuleren. kom eens recht uitgebreid over door te Maar eerst muziek van Dotan, met het nummer Vol...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 Change will come if we don't begin Don't we all fall, don't we all fall Don't we all fall Wailing winds come sailing in Softly as a dusty sea Fading out and covering whoa oh oh oh, -oh, -oh. Giving warmth, the blazing light The Arctic sun shines the night Falling stars out of the sky We in WNL Haagse lobby over de situatie in Oekraïne. Maar vooral over de Nederlandse belangen daar. Nederland is de derde investeerder in het door geweld geplaagde land. Hoe waarborgen we en belobbyen onze economische positie? Hierover praten we verder met Uri Rozentaal, voormalig minister van het Buitenlandse Zaken. Eerste Kamerlid voor de VVD. Frans Lavoy, ondernemer in de Oekraïne. En Joël Voordewind, Kamerlid voor de ChristenUnie. Uh, alle drie de heren, hebben jullie een van de kopstukken Timoshenko, Janukovic ooit persoonlijk ontmoet en mee samengewerkt? Ik begin met u, meneer Rosenthal. Nou, U noemt net degene die ik niet uh, heb ontmoet. Hoewel ik Janukovic wel meermalen heb, heb dan meegemaakt in summits. Maar uh, ik heb wel veel contact gehad tijdens mijn ministerschap met mijn toenmalige collega Grishenko. Die in 2012 uh, dus werd uh, opgetild naar het vicepremierschap. En ik, ik uh, heb mijn research gedaan, maar ik ben er niet achter gekomen waar hij nu zit. Dat is toch geen goed teken. Nee, nee <laughs> maar hij was wel heel erg nauw verbonden met Janukovic. Maar in die hele discussie is het een Europees land... moet, moet ze meer op ja. Europa georiënteerd of Rusland zijn. U, als u die contacten zo heeft en daar een beetje een gevoelsmatige inschatting van maakt... wat, wat denkt u? Dan, dan is het zo dat ik dus te maken heb gehad met, met politici... die allemaal een beetje neigden naar het Westen. He? En dat had ook alles te maken met het feit dat ze... Uh, harde pogingen in de werk stelde om dichter bij de EU te komen. En ook het tweede punt was natuurlijk de relatie naar de NAVO. Heel erg gevoelig natuurlijk. Maar die ook op dat punt dan een beetje westelijk georiënteerd was... per definitie. Meneer Lafoy, welke kopstuk heeft u ontmoet? U is ongetwijfeld uw belangen was behartigd te hebben... Uh, ja, ik heb uh, de eerste zogenaamd vrije president, Yudchenko, uh, één op één uh, gesproken. Dan moet je waarschijnlijk een uh, belangrijk ondernemer zijn, toch? Als je even één op één mag. <laughs> ik werd misschien door een belangrijk iemand geïntroduceerd. Oh, zo gaat het. dat, zo gaat dat. Um, ja. En in die zin uh, was dat uh, wel... Uh, om uh, zo'n contact uh, te hebben. Ik kan niet zeggen dat het me veel opgeleverd heeft, maar het was in ieder geval een mooi plaatje. Maar het doet dus een beetje uit de doek. Hoe gaat zoiets? Dan zit je één op één in een kamertje, je geeft elkaar de hand en dan. Kom ja, je snel dat, te Ik zaken. dacht ook dat het één op één nou, zou zijn. dat je de homorechten eerst aan de kaak gesteld. Ja, natuurlijk. Als uh, ondernemer is dat ongeveer het eerste ja. waar je aan denkt. Ja, precies ja um, Nee, maar uh, het was niet één op één. Er was toch een vertaalster bij. En dat is dan ook degene die meeluistert. Zodat er in ieder geval geen dingen gezegd kunnen worden... waar later iemand van zegt, ja, je zei dat. En nee, ja. dat is niet waar. Dus in die zin... Uh uh, ik had ook verwacht, omdat hij met een amerikaans Oekraïense vrouw getrouwd was... dat zijn Engels dusdanig zou zijn. Maar uh, mocht maar, dat zo zijn, heeft hij dat in ieder geval niet geëtaleerd. Maar vond u dat, waren dat uh, warme diplomatieke bewegingen... of is het keihard gewoon zaken doen... Dat is toen de voor. tijd toch in het begin uh, dat hij ook uh, steun zocht in het Westen. En hier uh, geweest is en met alle egaars uh, ontvangen is. Uh, en de Oranje Revolutie, het, uh, het idee, oranje heeft zeker geholpen, uh, zodat wij als Nederlanders hem uh, met groot enthousiasme omarmd hebben. Ja, dat las ik ergens van u. Dat verbaasde mij zo, omdat het een Oranje Revolutie heette. Dat er dan Nederlands ja. bedrijven zijn die zich aangetrokken voelen daardoor. Dat is nou, heel naïef. Ik, nou, ik denk, ik weet niet of het naïef is. Het is meer uh, hoe verkoop je het. En het was toen de tijd natuurlijk een ja. groot land met 50 miljoen. Uh, hoe die zegt, 45. Maar er wonen natuurlijk ook nog 5 miljoen in het buitenland. He, waarvan een groot deel in, ja. uh, in Europa. Dus het is toch een heel groot land. En als dat open gaat, dan is dat natuurlijk toch ja. voor heel veel ondernemers uh, niet te weerstaan. Uh, aantrekkingskracht heeft dat. Jongens, jongens. Ongelooflijk. Meneer Wind, um, minister Ploemen. Uh, die heeft een handelsdelegatie op bezoek gehad. Uh, hoe zou je op dit moment onze diplomatieke banden met de Oekraïne omschrijven? Ja, nu, nu zeer gecompliceerd. We zitten natuurlijk in een vacuüm. Dus het is, is lastig in te schatten wat er nu gaat gebeuren. Kijk, wat er moet gebeuren is natuurlijk zo snel mogelijk... toch weer die presidentsverkiezingen gehouden worden. Nou, die zaten natuurlijk al in het vat. Dat was al afgesproken. Nou, dat zal nu versneld gaan worden. En, en dan heb je weer een bestuur. En dan kan je dus ook weer kijken in de breedte als land naar handelsdelegaties. En um, ja, dan moet er ook nog natuurlijk weer een, een, een parlement uh, verkozen worden. Dus ja, dat zal eerst gebeuren moeten... voordat je uh, weer echt naar een handelsdelegatie die kant op kan uh, sturen. Okay. Uh, meneer Roosendaal, we hebben het ook het over die uh, handelsverdragen. Dan gaat het voornamelijk over dat je dus uh, minder accijns vaak hoeft te betalen... geen financiële romslomp hebt. Is dat inderdaad uh, de weg die we moeten bewandelen? Meer van dat soort handelsverdragen? Ik denk dat ik denk dat, dat de weg zal moeten zijn voor de komende tijd als het ons gegeven is om dat te doen. En eh, dat we in elk geval niet moeten vervallen in de fouten... om illusies te wekken nu, in deze tijd. Hè? Dus van kom maar zo snel mogelijk als volwaardig lid bij de Europese Unie. Dat is ja. illusie. En dat, dat stelt alleen maar teleur en frustreert. Dan zou ik graag met u even willen luisteren naar een instartje... want de leider van de liberale fractie, Guy Verhofstadt... Uh, ging naar... Uh, ja, er wordt al gelachen hier aan tafel. Ik ben nog niet eens bij het, bij het fragment. Die ging daar naartoe en die nam onze Europarlementariër Hans van Balen mee. En we luisteren naar Hans van Balen op het plein. En daar sprak hij de menigte toe. You know, in the end... dictators can never win against their people. Never, ever give up. We are with you... We don't go, we stay with you. Long live a democratic Ukraine. Thank you. Meneer Rosenthal, ah. toen, u dit, toen u dit te horen, wat, wat denkt u dan? Uh, uh, dan denk ik dat ik me goed kan voorstellen... dat hij zich uh, uh, tegenover die uh, massa daar op, op het Maidanplein... op deze manier uitlaat. Maar uh, in het verlengde daarvan ligt wel... dat je als uh, verantwoordelijke politici in Europa... Uh, nu zeker vandaag en de komende dagen en de komende weken en maanden... ontzettend moet oppassen om geen overtrokken verwachtingen te wekken. Maar het is het een of het ander. Of u kunt het zich goed voorstellen dat hij het gezegd heeft... of je moet geen illusies verkopen. Nee, op het, moment, op het echte moment waarop hij dat deed... en ook voor Hofstad daar zat, was het, uh, was het over crisis gesproken. Hè? Uh, to be or not to be. Ja. En uh, dan kan ik me voorstellen dat je even alle hens aan dek hebt... om om het op deze manier te brengen. Maar daarna moet weer het realisme uh, toeslaan. En dat zat niet in deze speech, begrijp ik, dat realisme? Uh, dat, dat, dat zat er natuurlijk voor dat moment wel in, maar nogmaals... Heel tijdelijk realisme. Naar de... Dat was direct aan ja, de speech voorbij. daarna... Nee, op dit moment, en ik kijk nu natuurlijk naar dit moment... is het van groot belang, ik zou zeggen, twee dingen. Het eerste is dat Europa niet meer belooft dan het waar kan maken. En in de tweede plaats dat Europa en de Russen... zitten we bij een ander chapiter dat Europa en de Russen uh, met elkaar ja. toch uh, proberen te verkeren. Maar dan pak ik, neem ik uw eigen woorden mee. Wordt hier meer beloofd dan Europa kan waarmaken? Tot op dit ogenblik heb ik dat niet gehoord. Maar als ik hoor over de, de enorme bedragen die nu in het, uh, in het geding zijn... Hè, en in, in buitengewoon uh, banale termen noemen we dat wel het nummertje verplassen... He? de Russen bieden zoveel en dan Europa gaat er overheen enzovoort. Ik hoorde al vanuit Europa 25 miljard noemen. Uh, ja, dan denk ik toch, wees nou verstandig... en probeer veel meer, als het maar enigszins mogelijk is... Europa en Rusland uh, op één lijn te krijgen. Ja, dat zijn hele Je vriendelijke woorden van uh, meneer Rosenthal... ten opzichte van partijgenoten. Um, uh, de, en de, zo kennen we de heer Rosenthal toen hij minister was... Uh, maar ik, ik vond dat een beetje snel. De tekst als We will stay with you. En, uh, de, of die het, uh, meteen weer een teentje inkruipt waar die vandaan komt. Uh, en dat geeft ook wel uh, de handelsbelangen weer, die de liberalen op zich uh, wel voorstaan Maar We dat handel... is mijn, echt mijn vraag. Ja. Wat, wat deden ze daar eigenlijk? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. kijk. Nu, nu, nu mag het even. Ja, ja, misschien om punt nou, nou, even af te maken. Ja? Nee. Want ik, ik zeg het in het verlengde van hand en broeken. En uh, kijk, de, de lijken lagen nog op het plein. En Broeke had het al over de economische belangen... in de Tweede Kamer afgelopen donderdag. En hoe het belangrijk is voor de economische uh, uh, bedrijven... om vooral nu uh, de Oekraïne naar Europa weer te trekken. Nou, ik denk dat zijn absoluut geen ten eerste gevoelige woorden... maar ook geen verstandige woorden. Uh, ik denk dat het veel verstandiger is om, om die even, het evenwicht te behouden... om te zorgen dat er stabiliteit komt. Mensen moeten toe kunnen komen aan rust... en een eigen keuze voor de toekomst van het land. Ik denk dat zeker voor. Ik ben er voor de volle 100% van overtuigd dat zeker voor Kiefer Hofstad. geen spoor van economisch belang op die manier door het hoofd ging. Misschien een heel klein beetje. Ik hoor dat Hand en Boeken dat al helemaal in zijn, in zijn hoofd had. Ik zou op het moment dat het erom ging, toen ging het niet over economische belangen... maar, maar ging het om een veel stel, principiële. We kunnen toch wel samen concluderen dat het u best wat moeite kost... om meneer Van Balen zijn speech uh, in ere te houden, toch? U heeft er ook wel wat kanttekeningen eigenlijk bij, toch? Nou ja, ik, ik, uh, ik heb... Zeg het dan gewoon, we gaan zo naar nee, het nieuws. Dan we dat ik, heb, ik heb er kanttekeningen bij voor... als het zo zou zijn dat dat soort uitlatingen... zouden betekenen dat je illusies wekt voor de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 De gieterij werd na het faillissement eind december... als enige onderdeel nog draaiende gehouden... in de hoop dat het bedrijf een doorstart zou kunnen maken. De politie maakt jacht op twee inbrekers... die vanmiddag in Enschede een man hebben neergeschoten op een camping. De twee voortvluchtigen, een man en een vrouw van 25 en 19... zijn volgens de politie erg gevaarlijk. Ze worden onder meer verdacht van zware mishandeling... ontvoering en een reeks overvallen. En dat is nieuws op dit moment. Radio 1. WNL. Lobby met Martijn de Geven. Vandaag spreken we in WNL Haagse Lobby over de situatie in Oekraïne. Welke toekomst gaat het land tegemoet? ze aan de kant van de EU staan of juist aan die van Rusland? Daarover bij ons aan tafel oud-minister van Buitenlandse Zaken Uri Rozentaal, ondernemer Frans Lavoy en Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie Joël voor de Wind. Um, 25 miljard om het land überhaupt te stabiliseren. Zeg ik nog maar even uh, erbij. Ja. Um, Opvallend is dat eurocommissaris Uri Reen al direct roept dat we Oekraïne financieel moeten helpen en iets in het vooruitzicht moeten stellen. Ja, voor de wind. Nou ja, dat geeft alweer. We hadden het net even over die economische belangen versus de vrije toekomst van de Oekraïne. Dit geeft natuurlijk het economische belang weer van Europa. En het feit dat Duitsland natuurlijk ook die kant weer op wil, zijn eigen presidentskandidaat al klaar heeft in die klutschko. Ja, er wordt zo economisch gedacht. Landen willen nu allemaal mee met de hoogvertegenwoordiger, Catherine Esten... om daar toch vooral zichzelf te presenteren, om orders in de wacht te slepen. Ja, ik vind het zeer ongepast op dit moment om zo te spreken. Natuurlijk moet je het land niet in de steek laten... maar laten we vooral kijken hoe we dat kunnen doen, gezamenlijk kunnen doen... en laten we nu niet een wig wrijven tussen Europa en Rusland... want dat is politiek echt gevaarlijk. Maar omdat wij daar dus zo fors zitten, ik zeg het nog maar een keer... de derde investeerder van het land, 250 Nederlandse bedrijven die daar zitten... Moeten wij misschien ook als lidstaat meer gaan betalen hieraan... juist vanwege die verantwoordelijkheid? Nee, dit moet vooral Europa gaan bekijken. Je moet het inderdaad, wat net ook gesuggereerd werd in het nieuws... het IMF ernaar laten kijken. Want ik denk dat het niet verstandig is om zomaar nu bakken met geld... miljarden met geld. Het gaat over 20, 25 miljard aan de Oekra Oekraïne te besteden. Je moet eerst gaan kijken hoe kan je... Het land ook weer economisch uh, stabiel maken. Hoe kan je de structuren verbeteren? De corruptie is groot. Ja, maar ik hoor je dus eigenlijk zeggen, want Olli Rehn heeft nadrukkelijk gezegd... dat de lidstaten zelf ook moeten mee betalen. En u zegt het ligt bij het IMF en niet bij de EU en al helemaal niet bij de lidstaten. Uh, het lijkt mij verstandiger dat je eerst de IMF uh, een analyse laat maken. Dat hebben we natuurlijk uh, eerder ook gedaan met, met landen als, als, als Griekenland... waarbij we uh, gelijkelijk op zijn getrokken. Waarbij ook het IMF-voorwaarden stelt uh, om tot leningen te komen. En uiteindelijk, ja, de EU, dat zijn we natuurlijk allemaal, dus we betalen er allemaal aan mee. Uh, maar ik zou het terughoudend zijn om nu bakken met geld over de balk te gaan smijten. Hoi Roosentaal, wat vindt u? Hebt ja, Ori voor zijn beurt gesproken? Uh, ik vind dat hij er wel erg snel bij was met, met grote getallen. Als ik kijk naar uh, Christine Lagarde, nummer 1 van het IMF, die het heeft over op dit ogenblik 1 miljard. Dat is even een hele andere orde van grootte. Ja. Iets anders is dat als ik hoor over 25 miljard en nog meer dan dat. Want de Russen gaan natuurlijk ook komen. Ik kijk even naar het bruto nationaal product van Oekraïne op dit ogenblik. Dat is om en nabij de 110, 120 uh, miljard. Dan, dan zit je op een, op een uh, percentage van om en nabij de 30 procent ja, dat, uh, dat je erin moet gaan duwen. Allangrijk. En ja, dat is toch uh, van orde van grootte die ik uh, erg problematisch vind. Ja. Meneer Lefoy, u kent natuurlijk de, um, de Oekraïnse politiek... maar vooral ook die van de Nederlandse politiek. Mm -hmm. um, dit land staat nummer 144 op de lijst van corruptielanden. Dat is uh, gelijk aan Iran en Nigeria. Om maar eens wat gezellige landen ernaast te noemen. Um, dat lijkt me politiek on onmogelijk bijna. 25 miljard gaan investeren in een land... wat zo hoog op deze corruptielijst staat. Ik denk als je terugkijkt zo'n 20 jaar geleden... dan zie je dat uh, de economie van Polen en van de Oekraïne... ongeveer op hetzelfde niveau lagen... En als je ziet, door de mogelijkheden die Polen geboden zijn binnen de EU... is het nu een economie die vier tot vijf keer zo groot is als van Oekraïne. En wat mij betreft moet je niet onderschatten de potentie van dat soort landen. Want je kunt natuurlijk wel zeggen, het is 110 miljard. Ik heb andere cijfers gehoord ja. dat het bruto nationaal product 150, 160 miljard is. Maar het gaat mij meer ja. om de groeikansen. Ja. En het is een land met een gigantische potentie waar natuurlijk eerder over gevochten is. Neem alleen maar de landbouwgronden die ongekend vruchtbaar zijn plus uh, een heel hoogopgeleide bevolking. Um, en dan denk ik dat je dat allemaal moet meewegen in het totaal. Ja. Ja, voor de wint, ik wond vanmiddag een fles wijn bij de redactie. En dat was om, dat ik voorspel natuurlijk... dat de PVV uh, onmiddellijk zal gaan berichten... een corruptieland waar niet... De belastingcenten van hardwerkend Nederland in mag verdwijnen. Ik heb de fles gehoord. Ja, die, die kan je zo uitschrijven, ja. inderdaad. Um, maar we moeten, ik, ik, kijk, dat zijn allemaal populistische uh, uitspraken. Maar we moeten wel uh, voorzichtig zijn. Want we hebben uh, ervaring opgedaan uh, met Griekenland, met andere landen. om de euro uh, in stand te houden. Nou, dit is, het land is nog ineens een euroland. Dus wat dat gaat, uh, zijn we dat niet schatplichtig. We weten hoe groot die corruptie is. Ik denk toch dat er een andere uitgangspositie was... tien jaar geleden met Polen en de Oekraïne. De Oekraïne is een heel lastig en een laag ontwikkeld land. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de gezondheidszorg, er is enorm veel te doen. We hebben de beelden nog gezien van de psychiatrische inrichting. Ik heb zelf bij Dorcas gewerkt, een, hulporganisa een Nederlandse hulporganisatie... die ook in de Oekraïne zat. Ja. Ze werden vastgeketend als beesten behandeld. Onderwijs is erg slecht. Maar... Dus Ongetwijfeld zullen veel politici zeggen dat we dingen uit elkaar moeten houden. Maar met de huidige anti-Europa-wind die dwars door Europa heen gaat. speelt ja. dat natuurlijk wel degelijk een rol met die verkiezingen die eraan komen. Slechte timing had bijna niet gekund voor Oekraïne. Ja, daar heeft u gelijk in. En daar speelt de PVV handig op in. Um... Maar goed, even los van de hele verkiezingsretoriek... denk ik dat we ons hoofd gewoon koel cool moeten houden... en moeten bekijken wat nu het verstandigste is... en hoe kan je depolitiseren, hoe kan je stabiliteit in het land brengen... hoe kan je recht doen aan de mening zelf, aan de democratie... die daar weer van de grond moet komen. Ik denk dat dat de prioriteiten moeten zijn... en dat we daarbij heel goed moeten kijken hoe we bijvoorbeeld ook die minderheden... want er zitten nogal wat extreem nationalistische partijen in die oppositie... en die hebben we ook de afgelopen dagen gezien... Timmermans heeft het ook toegegeven in de debatten die we hebben gehad. Het is niet alleen maar pijs en vree in die oppositie, heel verdeeld. We weten ook de positie van de Joodse gemeenschap is weer ja, kwetsbaar. Hè, want die hebben al eerder uh, aanslagen gehad. En de, de, de Joodse gemeenschap trekt nu met bussen en met vliegtuigladingen weer uh, naar Israël. Dus er is een hoop aan de hand, een hoop onrust over wat er nu gaat okay. gebeuren. En daar moeten we echt eerst duidelijkheid over krijgen... voordat we al over geld gaan praten. Uh, meneer Roosentel? Ja, ik... ik... Ik, ik begrijp heel goed dat, dat we het nu vooral over die economische kant hebben, dit uur. Maar die economie is toch recht toerecht aan verbonden... met alles wat te maken heeft met rechtsstaat, met democratie. Daarom ook dat de Europese Unie zo'n belangrijke rol speelt in dit geval. Omdat die uitsluitend zaken kunnen doen, toch met landen... waar die een beetje uh, op hetzelfde spoor zitten als, als die Europese Unie. En het punt is... Uh, en ik begrijp dat Lavoie daar iets anders in zit vanuit de dagelijkse praktijk. Maar toch ten lange leste. Landen waar, waar je ook als ondernemer niet zeker ervan bent dat contract, contract is. Ja. Waar, ook dat waar ook het zakenleven gecorrumpeerd is. Dat is geen prettig vestigingsklimaat. Om het wat anders te zeggen, als ik. CEO van een groot bedrijf zou zijn... zou ik toch liever naar een land gaan waar het stabiel is... waar de rechtsstaat redelijk is... waar de onafhankelijke Gelder. rechtspraak ook is. Ook in de commerciële zin. Meneer Lavoy, u werd een beetje uitgedaagd. Nou, gekieteld, ja. gekieteld. Um, twee dingen. Eén, uh, deze revolutie-opstand, hoe je het ook noemen wil... is voor een groot deel toch een uh, zelfreinigend iets... waarbij men heel duidelijk in opstand gekomen is... tegen de... Tegen de, de groep die het land terroriseerde en uitbuiten. Dat is nog niet zo heel vaak gebeurd. Hè. We zien ook de televisiebeelden waarbij vooral dat aan de kaak gesteld wordt. We willen een normaal land worden. Dat vind ik zelf een, een, hoop, een hoopvol teken. Maar doet u met een normaal land dat ze juist richting Europa komen? Of dat ze misschien wel. Wat zou het voor u betekenen als ze onder Russische invloed komen? Nou, Ik denk uh, dat misschien de voorlopige oplossing is... dat beide, uh, zowel Rusland als Europa... daar uh, voorlopig een, uh, een, een vinger in de pap houden. Omdat het uh, waarschijnlijk uh, niet uh, doenbaar is... om dat op dit ogenblik uh, aan de ene of aan de ander uh, te laten overgaan. Uh, dat zal uh, tot een uh, splitsing in het land uh, kunnen leiden. Dus in die zin uh, denk ik dat het van Europa verstandig is... om uh, voorlopig niet... Uh, alles zelf te willen trekken, want er zijn duidelijk Russische belangen en dat zijn ook Oekraïense belangen, omdat een groot deel van de export van de Oekraïne naar Rusland gaat en dat kan van de ene dag op de andere niet ineens ophouden. Wat ook een spannend moment. We hebben daar gisteren trok Rusland zijn ambassadeur terug. Vandaag hebben we gehoord van Medvedev, de premier, eigenlijk onder Poetin dat zij de huidige regering niet erkennen, nog zeker zelfs dat het eigenlijk een, een machtsgreep vinden door middel van geweld. Um, nu is het eigenlijk wachten op wat Poetin gaat zeggen, neem ik aan. Hoe kijkt u daarnaar? Wat? wat... Ja, maar dat kan je ook alweer, net als de PVV, kan je dat alweer uittekenen. Want? Nou ja, hij zal natuurlijk, net als met VDEF, grote afstand nemen van wat er op dit moment gebeurt. En hij zal Janukovic in bescherming, in bescherming nemen en zeggen dat Europa eigenlijk nu ook een pas op de plaats moet maken. En aandringen toch op een dialoog met Europa om te kijken of er toch stabiliteit uit kan komen. Kijk, en nu... Dat is natuurlijk een verschil met een paar dagen geleden. Nu is Rusland wel in de verdediging. Want voorheen konden zij uh, ja, de telefoontjes van Europa... een beetje van zich afhouden. Want hij had daar een, een getrouwe iemand die president was. Nu zijn de rollen omgekeerd. Dus nu zal hij zelf ook wel moeten gaan bewegen richting Europa... om te kijken of die Russische belangen... met name in Oost-Oekraïne... Uh, toch meer gegarandeerd kunnen worden. Als je het als schaakspel zou zien... Is het inderdaad ja. nu, uh, de, uh, zijn de Russen aanzet. Uh, wat ja. is uw inschatting meneer Rosenthal? U kent dat spel als geen ander. Nou... Ik, ik begrijp dat in, de, in het overleg dat er is geweest tussen Poetin en uh, Merkel... en daarna Poetin en Obama... dat toch de bottomline is... geen uh, scheuring West-Oost-Oekraïne. Ja. En, en dat, dat is een belangrijke stap. Ja, uh, uh, tel je zegeningen bij dit soort dingen. Count your blessings, en dat geldt hier ook. Maar we hebben het vanavond uitgebreid ook over de rol van de EU gehad. Maar als het om deze echt grote beslissingen gaat, dan zitten ze eigenlijk alleen Merkel, Obama en Poetin. En, en dan wacht Europa rustig af wat we gaan doen. Nou, niet helemaal. Maar bijna niet, wel. Bijna wel, bijna wel. Nou, het is, het is zo dat in, in, die, in die buitenlandse politiek, uh, bij dit soort grote zaken, als uh, er een as is, uh, uh, Berlijn, Parijs met eventueel ook nog... Cameron is ook niet helemaal stilgebleven. Dan, dan weet je wel hoe, hoe de zaak in elkaar zit. En dan gaat Ashton, de hoogvertegenwoordiger... Gaat dan ook een beetje meedoen. Maar die doet dan mee onder consent van die drie grote. Dat neemt onder consenten betekent onder... Ja, onder onder instemming van. Onder ja. instemming van. Maar dat neemt niet weg dat, ik, dat ook Nederland en al die andere landen in de EU... wel degelijk ook hun rol te spelen hebben. En dat geldt dus ook bijvoorbeeld voor de Zuid-Europese landen... die natuurlijk nu zwak staan economisch... dus op dat punt een beetje in de min zitten. Nee, het is, het is toch, toch wel zo dat ook wanneer de ministers van Buitenlandse Zaken... van de 28 bij elkaar komen... Dat dat dan toch ook, ook wel een bepaald gewicht geeft. We moeten misschien de positie van Polen hier natuurlijk ook niet uh, verontrusten. Ja. Want ja. die zagen we al eerder opereren. Die zagen we ook met een slip of the tongue, uh, ja. de tong tegen de oppositieleider ja. zeggen. Uh, teken door liever, want anders word je vermoord. Hè. Dus die zat ook de druk op te voeren op de oppositie. om toch die deal uh, te sluiten ja. met de toenmalige president. En zij hebben er alle belang want zij vormen natuurlijk de buitengrens van ja. Europa. Dus op het moment dat het daar misgaat, krijgen zij alle vluchtelingen die kant op. Helefoon. Ja. Ja, het is eigenlijk, wat, wat is uw inschatting eigenlijk? Wat, bedoel, eigenlijk zouden we kunnen zeggen dat misschien de zwaarste angel eruit getrokken is. Als de grote jongens zou zeggen, het eens zijn dat het land bij elkaar moet blijven. Dat lijkt me een belangrijke conclusie met elkaar. Is daarmee ook gezegd dat uw inschatting is... dat het uiteindelijk wel een positieve toekomst heeft? Nou ja, de, de toekomst uh, die, uh, is uh, onzeker in de zin dat uh, eerst evenwicht moet ontstaan... zoals we eerder al aangaven tussen uh, Rusland... Uh, en Europa, waar Amerika toch op redelijk grote afstand een uh, rol speelt. En ik denk dat het ook heel veel te maken heeft... als ik dat inschat, uh, hoe men de relatie met Rusland wil houden. Want men weet dat dit extreem gevoelig ligt, ook bij Rusland. Uh, Oekraïne is niet zomaar een land voor Rusland... Uh, dat is toch een deel van de ziel van Rusland. En dat zullen ze niet zonder slag of stoot opgeven. En ik denk dat het belangrijk is dat we rekening houden met emoties en sentimenten. En dat we tijd creëren. En daarom denk ik dat een okay. package om economisch te hulp te schieten. dat dat wel heel belangrijk okay. is, zodat we tijd creëren. Helder, we zitten in de afrondende fase. Slotakkoord, Johan voor de wind. Ja, kijk, het klinkt natuurlijk mooi dat we het iedereen over eens is... dat er vooral dat balans in evenwicht gehouden moet worden. Maar achter de schermen vindt wel degelijk natuurlijk een hele grote machtsstrijd. Om die economie, om die markt die zeg maar 50 miljoen mensen daar in de Oekraïne plaatsen En Rusland zal dat doen, de Duitsers doen dat. Want ze weten dat die gasleidingen bijvoorbeeld die door de Oekraïne lopen... van Rusland afkomen, die moeten veiliggesteld worden. Ook voor de Duitsers die echt afhankelijk zijn van het Russische gas. Ze gaan hele grote economische machten nu spelen. Buiten die mooie politieke façades en die mooie teksten over democratie. Tot zover. Dank u allen. Roosentaal voormalig minister van Buitenlandse Zaken... en Eerste Kamerlid voor de VVD. Geweest, zeg ik erbij. Dank voor uw komst. Meneer Lavoie, dank voor uw komst. Uh, wanneer gaat u terug naar Oekraïne? Um, ik denk dat dat begin maart alweer is. Heel goed. Ja. Wens ik u vast een goede reis. U wel voor de wind. Kamerlid voor de ChristenUnie, ook dank voor uw komst. Tot zover. Zodra ik gaan we met Peter van der Heijden... een, kijk, een inkijkje nemen in een wel heel spannende fractievergadering... van de PvdA. Maar nu eerst muziek van de specials. A Message to Rudy. In de Haagse lobby van WNL ja, ja. kijken we vooruit... maar blikken we ook terug in de wekelijkse rubriek De Schatkamer. Bijzondere verhalen uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis. En deze week doen we dat met onderzoeker Peter van der Heijden... van het Centrum Parlementaire Geschiedenis. Meneer van der Heijden, welkom. Goed dat u er bent. Dank je wel. En wij openen altijd met de vraag, waar neem je ons mee naartoe? Uh, helemaal in naar 1962. Uh, de, de, de toestand rond de mammoetwet op dat moment... De Mammoetwet, Help me de Mammoetwet is de wet op het voortgezet onderwijs... waar uh, veel uh, van de hier aanwezigen denk ik, onderwijs onder hebben gevolgd. Ik in ieder geval zelf wel. Dat verklapt al meteen de einduitslag. Hij komt er, maar het heeft nogal wat voeten in de aarde. Um, we hebben een, een, een setting van het kabinet de Kwaai. Een uh, rechtskabinet, uh, tenminste zo werd het gezien... door de grootste oppositiepartij, de Partij van de Arbeid. Die voor het eerst in de oppositie zat sinds de, de bevrijding. En dan moest ze nogal aan wennen, die partij. Vond ze niet leuk, lange macht gehad. En die macht was opeens weg. En het vervelende was ook nog dat het kabinet het heel goed deed. Had de economische wind mee, kon heel mooi de verzorgingsstaat uitbouwen... precies wat de Partij van de Arbeid eigenlijk wilde. Dus dat is lastig oppositie voeren tegen een kabinet... dat eigenlijk doet wat jij zelf ook gedaan zou hebben. Uh, de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid op dat moment is Jaap Burger. En dat is niet de meest subtiele man die in het parlement gezeten heeft. Hij heeft een nogal directe stijl, zullen we maar zeggen. Uh, je zou nu zeggen, het is een bottenhork. En uh, dat was hij dus ook. En die komt uh, al in 1961 keihard in aanvaring met Kals. Als hij uh, bij de, uh, de Algemene Beschouwingen beweert... dat uh, er een groep is uh, die het Nieuw-Guinea-beleid... van uh, het kabinet ondermijnt. En die groep die heeft steun... In het kabinet, zegt hij. En hij duidt daarmee op Kals. Nou, die is razend. Dat laat hij zich niet vertellen. Dus uh, hij roept uh, uh, de, de, de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid op... Uh, om zijn excuses aan te bieden. Dat doet hij tegensputterend. En die excuses worden wel aanvaard... maar die relatie die is kapot natuurlijk tussen die twee. Die kunnen elkaar's bloed wel drinken. Maar het kabinet is onaantastbaar en Kals is onaantastbaar. Tot... De wet op het voortgezet onderwijs. eindelijk in de Tweede Kamer komt. Daar is meer dan tien jaar aan gewerkt. En uh, het grootste deel van die tijd door een KVP-Partij van de Arbeid-kabinet. Daar heeft Kals jarenlang ingezeten als minister van Onderwijs. Het is zijn levenswerk. En het is ook nog een initiatief van de Partij van de Arbeid en de KVP samen. Die helemaal moet wet. Nou, tien jaar is eraan gewerkt. Maar de setting van het kabinet, een. Uh, conservatief kabinet met ARP, VVD en CHU erbij... dan zijn nou drie partijen die die wet helemaal niet zien zitten. Dus wat hebben we over in het kabinet één partij die de wet steunt? De KVP. Maar ja, die heeft natuurlijk geen 75 zetels. Er moet steun gevonden worden. Wat gebeurt er? Er wordt naar de Partij van de Arbeid gekeken. Maar de Partij van de Arbeid, weliswaar inhoudelijk... voor een groot deel eens met die wet, ziet daar ook een andere mogelijkheid. Namelijk het, het pootje lichten van KALS. En burger zit helemaal op die lijn. En dus met, met het pootje lichten van Kals, misschien ook daar met het hele kabinet. Dat lichten. is natuurlijk het achterliggende doel. Yes. En Kals had dus zijn lot verbonden aan deze wet. Ja. He? Yes. ja, het was overduidelijk. Dat had Kals een paar maanden daarvoor gezegd. Als die wet niet wordt aangenomen, ben ik weg. En hij had een beetje in het midden gelaten of het kabinet het zou overleven. Maar er werd al om gespeculeerd dat als die wet er niet zou komen, Kals af zou treden. Ook het kabinet tot een einde zou komen. Misschien is het een goed idee. We hebben een, een klein instortje. Daar horen we. Um... Volgens mij horen we hier minister Kals. In hoofdzaak gebeurt dit indirect door subsidies... aan allerlei pedagogische centra. Verschillende pedagogische centra die al jarenlang doende zijn... Ja, doen. met het inhoud geven aan de vernieuwing van onderwijs. Het zijn tenslotte de leraren, het zijn tenslotte de schoolbesturen... die het onderwijs moeten maken. Wij kunnen door een onderwijswetgeving alleen de mogelijkheden... het raam daarvoor bieden. Heerlijk. Ga door. Neem het ja. mee. Ja, dat was Kals. Ja. Uh, daar uh, is hij nog niets vermoedend, denk ik. Uh, want er zijn echt grote problemen. Hij maakt zich ontzettend zorgen. Want hij kan tellen, dat is niet zo moeilijk. En zeker als minister van Onderwijs bent, moet je dat kunnen. Hij weet, ik heb veel te weinig uh, stemmen. Alle hoop is op de Partij van de Arbeid gevestigd... maar hij heeft geen idee wat hij gaat doen. Dus wat gebeurt er? Uh, op de dag, van de, eind, de dag voor de eindstemming uh, roept hij uh, de kwaai bij zich... de minister-president. En samen stellen ze alvast een verklaring op... voor het moment dat het mis zal gaan in die verklaring staat, maar dat weet de Partij van de Arbeid niet. Dat kals weliswaar aftreedt, maar het kabinet blijft zitten. Maar goed, daar weet verder niemand wat van. Dat blijft uh, onder de pet of in de binnenzak van uh, Jan de Kwaai. En op de dag van de eindstemming in de Tweede Kamer... op de ochtend van de eindstemming, smiddags is die stemming... vergadert de Partij van de Arbeid-fractie. En daar gaat uh, Burger vol op het orgel. Die gaat voor de kabinetscrisis. Hij zegt ten eerste: die wet is helemaal waardeloos, want er zitten hele nare dingen in. Er zit namelijk een achterstelling in van het openbaar onderwijs. En dat kunnen wij nooit accepteren. Dan worden wij electoraal helemaal weggevaagd door de VVD, de andere kampioen van het openbaar onderwijs, die tegen zal stemmen. Uh, de, de, het humanisme uh, komt er niet lekker uit in die wet. Hij zegt, daar mogen we nooit voor zijn. En zegt hij erbij: er is ook nog een groot politiek gewicht in deze zaak, waarmee die dus duidt op een eventuele kabinetscrisis. Dan hebben we uh, dus Burger aan de ene kant. En die zegt ook nog bij het begin van de, uh, van de fractievergadering... dit is zo belangrijk, hier gaan we fractiediscipline doen. Dus de, uh, de minderheid volgt de meerderheid. En hij denkt van nou, ik heb stemmen zat. Maar dan komt uh, Sheng Tans aan het woord, de onderwijswoordvoerder. En die houdt een uh, gloedvol betoog over... Hoe fantastisch die wet wel niet is. Natuurlijk zitten er dingen in die eh, niet mooi zijn. Maar we hebben er tien jaar aan gewerkt. Het zijn onze ideeën die eh, nog een beetje beter moeten worden. Stemmen we tegen, zegt hij. Dan is Kals weg. Misschien het hele kabinet. En het betekent dat die hele onderwijsvernieuwing eh, naar de gallemise is. En dat willen we niet. Kunnen we weer helemaal opnieuw beginnen. En, zegt hij ook nog, zo'n kabinetscrisis heeft alleen maar zin... als de KVP niet in het volgende kabinet komt. En die komt er gegarandeerd wel in. Burger... Blijf volhouden, want Burger weet uh, dat het zijn laatste kans is op een prominente rol. Als het kabinet valt, zal hij de formateur worden, of in ieder geval informateur. Terwijl hij daarvoor uh, heeft hij zijn afscheid al aangekondigd als fractievoorzitter. Onder andere door die kalse burgeroorlog, dat grote conflict dat hij met kals had, was die onhoudbaar. Botteboer, die moest weg. Zijn laatste kans. Fractiediscipline, de stemming komt en Burger verliest. Het betekent, de Partij van de Arbeid stemt voor... en we hebben de Malmoedwet. Maar echt op een uh, haartje na. En wat is er met Burger gebeurd? Want zijn, moment, zijn momentum was weg. Ja, nou, Burger was zelf ook lang weg. Ja. Maar die heeft daarna nog een hele prominente rol gespeeld... in de parlementaire geschiedenis. Hij werd namelijk de formateur van het kabinet Den Uil. En op een uh, kenmerkende wijze wederom... hij heeft daar het predicaat bottenboer en nog van extra glans voorzien... Ja door uh, de uh, partijen die het CDA zouden worden zo te schofferen... dat ze eigenlijk nooit meer met de partij van de Arbeid wilden samenwerken. Het, de manier waarop hij het kabinet een uil heeft geformeerd... heeft er in ieder geval voor gezorgd dat er geen tweede kabinet een uil kwam. Uh, hij heeft dat op een ontzettend botte manier gedaan. En zijn bedoeling was eigenlijk ook om dat hele CDA om zeep te helpen. Wat deed de boef? Hij haalde twee van de partijen die het CDA gingen vormen in het kabinet... en de derde weigerde hij... Nou, Dat is lekker uh, dat je moet kiezen, voeren wij oppositie of doen we mee? Heerlijk. Ulri Rosenthal, informateur ook nog geweest van een kabinet. Overigens informateur van een kabinet wat er niet kwam, hè? Zeker. <laughs> van, zelfs van twee ja. Ja. die er niet zijn gekomen. Als, ja. u, kent u deze anekdote? Uh, die anekdote kende ik niet, maar wat mij wel opvalt is... Uh, ze kwamen beide uit het zuiden, hè? Uh, Kals en Thans. Tans was ja. Maastricht. Ja. En ik denk dat dat in die hele sfeer dan ook wel heeft uh, meegespeeld. Ja, en ze kwamen allebei natuurlijk uit de katholieke zuil. Precies. Ja. Ik ga u Precies. afronden. Heerlijk. Dank voor uw bijdrage, meneer Van der Heijden. Nogmaals, heren, ook dank voor jullie aanwezigheid. Ik zeg het nogmaals een keer. Jawel, voor de wind, ChristenUnie, de heer... Eh, sorry, ik zeg... Nee, de heer Lavoy, pardon. Eh, en Uri Rosenthal. Alle dank voor je aanwezigheid. Tot volgende week. Donderdag tussen half tien en tien in de ochtend. Lezen, schrijven, rekenen staan aan de basis van hoe we in het leven staan... en hoe we functioneren in de samenleving. Prinses Laurentien. U speelt een sleutelrol in de aanpak van nageletterdheid. Na haar afscheid als voorzitter van Stichting Lezen en Schrijven... gaat zij zich nu inzetten voor de analfabeten in Europa. Taal en alfabetisering staan centraal. Prinses Laurentien in de ochtend. Donderdag tussen half tien en tien. Op Radio 1.